Abdullah en de Geest in de Fles Waar de gouden stranden van Arabië langs een diep blauwe zee liggen, woonde lang geleden een arme visser. Zijn naam was Abdullah. Elke dag stond hij uren op het strand en gooide zijn net in het water van de zee. De meeste dagen ving Abdullah wel een paar vissen, maar op een dag lukt het hem niet ook maar één visje te vangen. De eerste keer dat hij ze net ophaalde... ...zaten er een heleboel vieze zeeplanten in. De tweede keer zat ze net vol met gebroken borden en schalen. En de derde keer haalde hij een klomp bruine modder op. Wacht eens even, zei Abdullah terwijl hij de modder uit het net liet vallen. Er zit een oude fles in. Ik ben benieuwd wat daarin zit... Abdullah probeerde de glazen stop uit de fles te trekken. Hij trok en trok en opeens schoot de stopper uit. Er kwam een grote wolk stof uit de fles. De stofwolk veranderde in een wolk van rook en daarna kreeg de rook kleuren. En toen begonnen de kleuren vormen te maken. Eerst een gezicht en daarna een lichaam. Het lichaam en het gezicht werden groter en groter. Een paar seconden later stond er een reusachtig grote geest voor Abdullah. Eindelijk ben ik vrij, brulde de geest. Na al die jaren ben ik eindelijk vrij en ik ga jou opeten. Abdullah werd heel erg bang. Waarom, riep hij, waarom, w wat heb ik u gedaan? Ik zal je in kleine stukjes hakken, schreeuwde de geest... Alsjeblieft, doe dat niet, geest!» smeekte Abdullah en hij viel op zijn knieën in het zand. «Ik zal je in kleine brokjes aan de vissen voeren!» riep de geest. Hij haalde een groot zwaard uit de fles en zette de punt van dat verschrikkelijke wapen op het puntje van de neus van Abdullah. Alsjeblieft, heb medelijden!» huilde Abdullah. «Stilte!» brulde de geest. «Wees stil!» Dan zal ik je vertellen waarom ik je dood wil maken. En zonder het zwaard van Abdullah's neus af te halen, begon de geest zijn verhaal te vertellen. De grote Sultan Suleiman heeft me voor straf in de fles opgesloten... ...omdat ik met mijn toverkunsten allerlei slechte dingen in zijn land liet gebeuren. Hij stopte me in die verschrikkelijke glazen gevangenis... ...en daarna gooide hij de fles in zee. Ik heb vele eeuwen lang in die fles op het donkere water van de zee gedobberd. Het enige wat ik kon horen was mijn eigen ademhaling en het kloppen van mijn hart. Maar ik bleef hopen dat op een dag de fles door een visser gevangen zou worden... ...en dat die visser zo nieuwsgierig zou zijn dat hij de fles open zou maken. De eerste duizend jaar riep ik steeds, laat me eruit, laat me eruit. Wie me eruit laat, mag alles wensen wat hij wil. Maar niemand hoorde mij en niemand haalde me uit de fles. De volgende duizend jaar riep ik steeds, laat me eruit, laat me eruit. Wie me eruit laat, wordt de nieuwe koning van Arabië. Maar niemand hoorde me en niemand haalde me uit de fles. Daarna riep ik niet meer, maar de volgende duizend jaar dacht ik steeds... als ik ooit uit deze verschrikkelijke fles kom... zal ik de eerste man die ik zie doodmaken. En alle andere mannen die ik daarna zie. Maar Sultan Suleiman is bijna drieduizend jaar geleden gestorven, riep Abdullah. Dat is juist, brulde de geest. Je kunt goed rekenen, visser. Ik heb 3.000 jaar in die fles gezeten. Kun je nu begrijpen waarom ik zo'n slechte bui heb? De geest tilde zijn zwaard op en keek naar beneden... omdat hij nog eenmaal de angstige blik in de ogen van Abdullah wilde zien. Maar Abdullah keek niet bang meer. Hij stond rechtop en hij glimlachte. Zo is het wel genoeg geweest, geest, zei hij kalm. Je kunt mooie verhalen vertellen... Mam, vertel me nu maar eens waar je echt vandaan komt. Wat? schreeuwde de geest. Jij nietige worm, je kleine kever. Nu zul je sterven. Deze grap heeft lang genoeg geduurd, geest, zei Abdullah. Ik had het zo druk met vissen dat ik niet gezien heb dat je aankwam lopen. Vertel me nu maar waar je echt vandaan komt. Wat? grulde de geest, jij kruiperige mier, ik ben uit die fles gekomen en nu ga ik iedereen doodmaken. Tjonge tjonge, wat kan jij liegen, zei Abdullah. Heeft je moeder je niet verteld dat je geen leugens mag vertellen? Ik kan zien hoe klein de fles is en ik kan zien hoe groot jij bent. Jij kunt niet in die fles gezeten hebben, want jij bent veel groter dan ik en ik pas niet eens in die fles. Kijk maar. Abdullah probeerde zijn voet in de fles te duwen. Jij akelige kakkerlak, riep de geest. En hij stampte met zijn voeten op de grond. Ik ben wel uit die fles gekomen. Bewijs dat dan maar eens, zei Abdullah. De geest dacht even diep na. En daarna begon hij te smelten als boter. Hij kreeg allerlei kleuren. En de kleuren losten op in een grote grijze rookwolk. De rook werd stof. En de stofwolk begon langzaam in de fles te verdwijnen. Heb je het nu gezien? vroeg de geest met een holle stem vanuit de fles. Ik heb je toch gezegd dat ik uit die fles kom? Abdullah raapte vlug de glazen stop op en deed die terug in de hals van de fles. Hij draaide net zo lang aan de stop tot hij goed vastzat. Ben jij daar? Laat me eruit. En niet te vorm. Laat me er onmiddellijk uit. Schreeuwde de geest in de fles. Nee hoor, lachte Abdullah. Je moet nog maar eens duizend jaar in die fles zitten. Misschien leer je dan betere manieren. Ik zal al je wensen vervullen. Riep de geest... Maar Abdullah pakte de fles op en wierp hem zo ver hij kon in de zee. Ik zal je koning van Arabië maken! Gilde de geest terwijl de fles door de lucht vloog. Even later viel de fles met een zachte plons in het water van de zee. Later op die dag ging Abdullah terug naar het strand. Hij zette een paaltje in het zand en daarop maakte hij een stuk papier vast. Op het papier had hij geschreven, pas op voor de geest in de fles, verboden op flessen te vissen.